Goede Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Astronaut André Kuipers is aan boord van het internationale ruimtestation ISS. Samen met een Russische en Amerikaanse collega zweefde hij kort voor zevenen via de luchtsluis het station binnen. Op beelden uit het ruimtestation kort na zijn aankomst is Kuipers te zien met een grote grijns op zijn gezicht.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 Aanvoerder Buffon van het Nationaal Elftal steunt de beslissing van de bondscoach om Farina te belonen met een plek in de nationale ploeg. Het weer. Vanavond regen en aan zee windkracht 7. Morgen begint met een bui. De middag droog en wat zon. Het wordt zo'n 8 graden morgenmiddag. De kerstdagen zijn bewolkt en droog. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Warmte. Kerst.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 Leuk dat je weer in bent gezageld op jouw C Rems antwoord. Zie het in de house! Mijn naam is DJJK en we gaan af met Barbara Tucker. We wanna Boogie. En ja, Boogie. Nou, de voetjes van de vloer. Dat gaat vanavond zeker. Want wat hebben we weer aan hits meegenomen? Als ik hier mensen neem op hier kijk. En ja, niet alleen uh, de nodige hits heb ik meegenomen. Nee. Ook de nodige nieuwtjes. Wat hebben we allemaal vanavond in de show zitten? Nou, ik zie een mailtje binnenkomen van Masquerade. We hebben een nieuwtje over I Love 2012. We hebben een feestje met sappig gossip. En natuurlijk onze hele hete partykite. Die komt vanzelf voorbij. Ik denk dat die wat eerder voorbij komt uh, dan 10 voor 10. Want ja, zo met die feestdagen worden er ook de nodige feestjes gelanceerd. En ik zal je zeggen, die tweede kerstdag die ziet er toch echt gezellig uit. Dus neem maar alvast die dinsdag ook vrij bij de baas. Want anders trek je dat echt niet hoor. En geloof me, die party guide, oh hij is lekker. Net zo lekker als deze plaat, Benny Royal. Met zijn... Driving home, Driving home for Christmas Dat zeg ik in de 2011 uitvoering Hier natuurlijk op jou zie je het Tot aan 11 uur Kerstnummers, hè? Benny Royal, hij deed vorig jaar ook al Driving Home for Christmas. En hij dacht, wat ik in 2010 kon, dat doen we gewoon in 2011 nog eventjes dunnetjes over. Met deze clubmix van Driving Home for Christmas. De origineel natuurlijk van Chris Ria. En ja, daar hebben we toch helaas wat teleurstellend uh, nieuws. Want, misschien heb je het al gehoord, maar Masquerade... ...heeft zijn laatste feestje ooit in het Theater? Ja, misschien heb je het al gehoord... ...maar de organisatie wil het dan toch bekendmaken... ...dat Masquerade dit jaar met oud en nieuw het laatste feestje is... ...wat in het Theater zal plaatsvinden. Het Theater zal hierna namelijk haar deuren sluiten voor dancefeesten. Dus wil jij nog een keer genieten van deze unieke locatie... ...met een authentieke sfeer, vibe en beleving... ...dan is dit natuurlijk je laatste kans. Ja... En dan die voorverkoop. De early bird tickets zijn allemaal uitverkocht. Maar zijn nog wel normale kaarten verkrijgbaar. De voorverkoop gaat hard en vorig jaar was Masquerade in de voorverkoop uitverkocht. Wacht dus niet te lang en zorg dat je op tijd je kaart in huis hebt om teleurstelling te voorkomen. Omdat Masquerade New Year's Eve het laatste dancefeest is in het Prinsestheater. Is de verwachting dat deze week een stormloop op de kaart komt. En ja, heb je nog een kerstcadeautje, dan is dit natuurlijk wel een ontzettend leuke tip. Want kaarten zijn voor maar 35 euro te bestellen via www.foodclub.nl of bij Velvet Music op de Oude Binnenweg in Rotterdam. Of natuurlijk bij elke free bij jou in de buurt. Ja, en dan zeg je wanneer is het dan? Oh, natuurlijk op New Year's Eve. Van 10 uur s avonds ben je al welkom, dus je kunt ook gezellig al een glaasje champagne mee drinken om 12 uur. En om 5 uur is het toch echt de hoogste tijd om je beetje op te gaan zoeken. Of nou, natuurlijk een leuke afterparty te gaan. Ja, en dan is er een dresscode: en die is: Impresses with a mask. Dus Zorro is er ook welkom. Dan nog even de line-up Roog, Lucienvoort, Chris Ross, Rox, Jesper Clash, Mark McRoland, Mr. Mats en MC Dirty B Dat is de line-up voor deze avond Gaan we door met nieuwe muziek en dat doen we met Mitchell Nieme Niemeyer met de track Universe Hier natuurlijk op jouw CRM Zandwoord Dit is zeer je speakers En jawel, Zandwoord's grootste dansvoer Hij is geopend Sunnery James en Ryan Marciano thuiskomen. komen. Bij Zapp wel te verstaan. Het concept waar het allemaal voor de boys begonnen is. Tijdens dit niet te missen feest kan iedereen met eigen oren horen waarom Sunnery James en Ryan Marciano momenteel het beste DJ duo in de scene is. Ze zullen tussen 2 en 4 uur draaien een knallende, een knallende zet draaien. Het samenwerkingsverband tussen de onweerstaanbare twee-eenheid is na hun start bij Sapperg tot op heden niet bepaald vruchteloos gebleken. Dit team brak eerder dit jaar nog de Heineken Musical Hall af tijdens hun tweede Amazon-project-evenement. Terwijl de warmtemaanden maanden vooral in het teken stonden van nationale en internationale festivalboekingen waarvan Extreme Outdoor in eigen land nog het langst zal nadreunen. Wat een feest, wat een energie en wat een sound. De opzweepende beats van Sunnery James en Ryan Marciano is een sexy cocktail van House Tribal Techno en Zuid-Amerikaanse percussie. Recentelijk nog te had het producerende tweetal met de release de tribe Tribeca toe tot het Elite Corps van Subliminal Records. De wereldwijde grootmacht op housegebied. En eerder dit jaar brachten de, de muzikale soulmates We Are uit via Layback Luxe Mix Smash. En verscheen Melted Sky op het Britse CR2 Records. En het zal dan ook niemand verbazen dat Sunnery James en Ryan Marciano in het welbekende Space Terras de Ibiza als een van de onverwachte zomerknallers te boek staan. Ja, naast Sunnery James en Ryan Marciano zullen ook Delivio Riven en Aaron Gill als duo een set draaien. Samen met Mitchell Niemeyer, ja je hoorde hem net al hier met Universal Rhythm. En Michael Mendoza stonden uh, Sunry James en Ryan Marciano in de line-up van Dirty Dust dit jaar. Maar op sappig op 25 december, vormen zij samen de line-up. Aangevuld met de Amsterdamse supertalenten Giancarlo, Owen Joy en Sam Fox. Heb je de volledige line-up compleet? Nou, ik heb hem hier nog even een keertje voor je staan. Om 11 uur trapt af John Carlo, Owen Joy en Sam Fox. Om 1 uur is het de beurt aan Delivio Riven en Aaron Kill. Om 2 uur staan naar Sunny James en Ryan Marciano. En om 4 uur is het de beurt aan Michael Mendoza. En tot slot de afsluitende zet van 5 tot zet met Mitchell Niemeyer. Wil je kaarten kopen? Dan ga je naar de site van Sea Tickets. Dit was een nieuwtje van dit hele leuke feest. Sappig, met lekker met kerst. Is weer eens wat anders als een sappige biefstuk En ja, wat ook wel erg lekker sappig klinkt Is de nieuwe track van Emily Zander vs Patrick Hagenaar Heaven Altijd leuk, zo'n hele fijne bootleg Roger 72, you take me higher. En ja, dat is toch wel hier de bedoeling bij. Ik zie het op jouw CVM's antwoord. En ja, heb jij al plannen gemaakt voor kerstavond? Heb jij al een goede reden gevonden om niet naar de kerk te hoeven... waar je kleine nichtje met een kinderkor optreedt? Heb jij al een goede smoes bedacht waarom je op eerste kerstdag moet uitslapen? Als jouw antwoorden op deze drie vragen nee zijn... en overigens ook wanneer jouw antwoorden op de vragen ja zijn... Dan heeft de organisatie de perfecte oplossing voor jou gevonden. Gossip at The Sand in Amsterdam. Op zaterdag 24 december is de Sand in Amsterdam het decor van de eerste editie van Gossip. Een avond waar de grote nationale artiesten jou een avond zullen bezorgen om niet snel te vergeten. Gossip staat voor het beste op het gebied van entertainment, celebrities en vanzelfsprekend het mooiste en best geklede publiek. En aangezien iedereen met kerst altijd nog net iets meer zijn haar best doet om er betoverend uit te zien, zal deze nacht er ongetwijfeld een uit duizenden worden. Een line-up met een nationale namen die nagenoeg allemaal reeds internationale faam hebben. Ja, want wanneer je Hartwell, Quintino, Sidney Sampson en Germanology in één adem noemt... ...dan kan je daar met gemak de namen Chesso, Avicii en vele andere internationale grootheden aan relateren. Op kerstavond staan deze artiesten dus aangevuld met Jazz van D, Leroy Styles, MCVI... ...allemaal op nationale bodem tijdens Gossip. Yes, is like a dream, but one that comes true... De kaartverkoop is reeds gestart. En ja, de eerste 250 tickets gaan over de toonbank voor een bedrag van 10 euro. Kaarten zijn verkrijgbaar via C-Tickets, Ticketscript en alle free shops in Nederland en België. Ja, en de organisatie adviseert je om er snel bij te zijn, want de teller loopt al aardig op. De normale pre-sale prijs bedraagt 20 euro. De deuren openen om 10 uur avonds en zullen pas 7 uur later weer sluiten Lekker met z'n allen pieken dus maar op deze sfeervolle kerstavond And if you are not gossip, you are pray for gossip Wat een line-up en voor zo weinig geld Nou ja, dat vraagt om eventjes te gaan springen En dat gaan we doen met de Cube Guys Come. Hey niño Hey niño, escúchame Gusta la banda La, la, la, la. Tube Guys met Jump. Wat een gave trek. Zo uit Italië op de mat gevlogen. En ja, we hebben jullie een tijdje geleden al gewaarschuwd. I Love 2012 New Year's Eve in de lichtfabriek is bijna uitverkocht. Net als vorig jaar gaat de kaart verkopen voor het oud en nieuw feest van Harlem in de omstreken. erg hard. Taste It presents namelijk I Love 2012. En ja, het vindt weer plaats in de historische lichtfabriek. En we verwachten de aankomende dagen een run op de allerlaatste kaarten. Deze zijn online verkrijgbaar via www.taste-itmusic.nl en tevens bij alle Free Record Shops en Colombo Jeans Store in de Grote Houtstraat. Ja, en dan is het ook nog eens keer. Ricky Rivaro stopt en neemt afscheid van zijn publiek in de lichtfabriek. Verdeeld over drie zalen staan in totaal 15 topartiesten geprogrammeerd. Onder andere de househelden Key, Beggy Begovic en Brothers in the Boot. Maar ook het Hanemse tech duo Mike Ruffelli en Miss Malera. En de classics koning van Nederland Rob Boskamp. Een man verdient op New Year's Eve extra extra aandacht. Ricky Rivaro, de onofficiële nachtburgemeester van Bloemendaal. Hij stopt er namelijk mee. Na jarenlang aan de Nederlandse houtstop te te gestaan te hebben, vindt Ricky het tijd voor een nieuwe uitdagingen en gaat hij zich volledig richten op zijn eigen bedrijf. En ja, zij zijn bijzonder trots dat Ricky een van de allerlaatste DJ-optreders komt geven in de lichtfabriek. Ja, zij zijn speciaal voor deze avond ook lockers ingesteld zodat iedereen lekker snel naar binnen kan. Maar ja. Je wilt natuurlijk uh, die laatste set van Ricky Varo geen moment van missen. Waar je ook geen moment van wil missen is de party guy natuurlijk. Hij zit eraan te komen, extra veel, extra lang, extra groot. Maar ja, eerst nog eventjes, ook wat extra lang en lekker is. En dan hebben we het over de trek van Tommy Trash: Sex, drugs, rock'n'roll. Dit is Ziye It! Op jouw CVM-talkboard. Is straks het 2 uur. Oeh. Er is een leuke mix. Maar ik ga jullie nog even spanning. Welke Nu eerst Toy Trash. ja, ik zei al, ik ga hem iets eerder doen, want hij is bomvol. En dan heb ik het natuurlijk over. Dus zie je, Sporting Guide, dus pak je agenda erbij en schrijf lekker mee. En ja, waar gaan we dan heen? Nou, we beginnen vanavond met het feestje Super Toys in Club R in Amsterdam. Vanaf 11 uur ben je daar welkom en om 5 uur wordt je vriendelijk verzocht naar buiten te gaan. Kaarten zijn 14 euro exclusief V en zijn te koop via Logic. Dan wil je natuurlijk ook nog weten wie staan daar vanavond behind the wheels of steel. Daar staat in Air 1 de G-team Tom Trago, Johanna Maria, Lustige Lola en Weltsmertz. Dan hebben we in Air 2 staat Ted Langenbach en Egbert Jan Weber. Dan gaan we naar het feestje Playground vanavond in de Escape in Amsterdam. Je vindt daar voor 10 euro, of aan de deur 16 euro natuurlijk. De DJ's D-Rashid, Richie Romero, Genaro en Villa, Carlos Barbosa... Dennis Sebastian, The House of Latin is hij wel bekend van En op percussie staat Sergio Leikjuma En de MC DJ van Classified Dan gaan we naar het feestje Delicious Deze avond in Decent in Amsterdam Kaarten zijn 16 euro Of aan de deur 20 euro en in de line-up: Gregor Soto, Quintino, Vato González, Sam Fox, De Livio en Aaron Gill, Mitchell Niemeyer, Kennedy en Artistic Raw. Dan de zaterdagavond, oftewel gewoon kerstavond dit jaar. Dan ben je welkom voor het feestje Cossip natuurlijk in de cent in Amsterdam. Kaarten zijn 20 euro, daarvoor vind je Hartwell, Quintino, Sidney Sampson, Shermanology, Jazz van D, Leroy Styles en MCVI. Kaarten zijn te koop via C-tickets. En wil je meer informatie? Ga dan naar www.concertgroup.nl Maar je kunt natuurlijk ook naar de Air gaan, want daar is Jacked. Het feestje met niemand minder als Afrojack, Bobby Burns, Bassjackers, Abster, Jashjag en Kennergy. Kaarten zijn te kopen bij Paylogic en kosten 17,5 euro exclusief fee. En dit feestje duurt van 11 uur avonds tot 5 uur in de morgen. Dan heb je natuurlijk ook... De escape in Amsterdam Daar was vroeger altijd het feest Op de zaterdagavond framebussen Dat heeft nu plaatsgemaakt voor Brainwash En deze avond is het de speciale Christmas edition Met in de line-up Natuurlijk DJ Raimundo, De sick individuals MC Miss Bunty Eclectic Deluxe staat Danny Canova Kaarten kosten 16 euro In de voorverkoop En aan de deur ook gezellig En ja die sick individuals die daar staan Daar is wat moois mee het tweede uur kun je luisteren naar een speciale mix. Get ready for 2012. Dus wil je vast weten hoe die jongens draaien? Dan kun je gewoon hier lekker op je luie zool blijven zitten. Op je luie bank. Lekker in bij de warme kachel. Want buiten is het toch gezellig, uh, ongezellig weer. Maar door te gaan met de partyguide. Je kunt ook morgen nog naar het feestje Maskerade In de patronaat in Haarlem. Voor 15 euro ben je daar helemaal welkom. En deze kaarten zijn te koop via P Logic. De line up van deze avond is Roog, Gregor Zalto, Jasper Clash, Mark McRoland en MC Choral. Ja, ik zei het al, het is druk voor de DJ's. Het feestje in Lovers is deze avond in de Waartse Tempel. Van 11 uur in de avond tot kwart voor 5 vind je daar niemand minder dan Alex Cruz, Roog, Lucien Ford, Jasper Clash back-to-back -back met Chris Rocks. Shermanology die doet een live zitten En de vocals zijn bij Mitch Crown. Kaarten zijn slechts 12,5 euro. En ja, ik zeg het nog maar een keertje. Shermanology is echt een gaaf om live te zien. Dan nou gaan we naar de 25e december. Sappig invite Sunnery James en Ryan Marciano. the Christmas edition. Je hebt het net al gehoord bij de nieuwtjes. Sunnery James, Delivio en Aaron Kill, Mitchell Niemeyer, Michael Mendoza, Giancarlo, Owen Joyce, Sam Fox, MCVI en MoMC. Voor slechts 14 euro vind je dit een hele artische duo. En ja, ben je toch te laat dan moet je kaartje kopen aan de deur. En die kaartjes zijn dan 16 euro. Je kunt ook nog naar het feestje Christmas in the House... In de Panama Aan de Oostelijke Handelskade in Amsterdam Vanaf 10 uur s'avonds ben je welkom Dus je kunt nog even rustig uitbuiken Kaarten zijn 10 euro Exclusiefie en aan de door Ja het is altijd mooi 15 euro Verwacht House, Dirty House en Urban Met in de Jingle Beats area Miss Sugarware, The Afro Bros, Seductive Carlos Babossa, Paul Kuchiri Jada Silva, Mixstar En het wordt gehoost bij MC Genie En in de Urban Bells area Smash Harris, en Johnny Def. Dan hebben we ook nog het feestje Passy Christ Christmas Bash op 25 december in de Maasilo in Rotterdam. Kaarten zijn 17,5 euro exclusief een fee en de dresscode is Christmas chic en ja, petjes, wie draagt ze nog? Ze zijn niet toegestaan. De line-up deze avond... ...Leroy Styles, Showmanology... ...Stefan Vilein, The Livio Riven en Ironkill... ...Vikes L en Roses... ...Mitch Crown, Zaldi MC... ...Urban, Flava, Dyna... ...Diamond Spin, Daryl Turnus ...en MC Dirty B. Ja, dan gaan we naar het feestje... ...de VIP Lounge... ...de Christmas Edition... ...op de tweede kerstdag... ...in Club Home in Amsterdam. Kaarten zijn 12,5 euro... ...exclusief met in de line-up... Abstract, Erwin, Kit Q, Alain Kuipers, MCVI, Delivio Reven en Aaron Kill. Sam Fox, Giancarlo, Owen Joy en Kimberly Ramirez. Dan tot slot het laatste feestje van deze partyguide. Maar hij doet er zeker niet onder voor: Super Sunday Christmas Bash. Maandag wel te verstaan in de Central Studios. Van 10 uur s'avonds tot 5 uur in de ochtend voor 29,5 euro Exclusivie. Vind je tijdens Super Sunday. Mitch Crown, Melvin Rees, Roog, Gregor Salto, Nicky Romero, de Bingo Players en Hartwell. En ja, de officials worden gedaan bij Mindslave en Mitch Crown en Piet Lewis zorgen voor de vokaaltjes. Dat was de Main Room. Ja, je dacht toch niet uh, dat we alles al hadden gehad? Nee, je hebt ook nog de Ballroom met Andy Forman. Overgekomen uit Amerika. Vince Moogin, La Fuente en Billy De Klit. Sandro Silva, D-Rashid, Fatou Gonzalez Future MC Chen. En het wordt gehost bij MC Marboo. Dit was een hele lange partykite. Ik hoop dat je een keuze hebt kunnen maken. En anders gaan we gewoon nog eventjes een lekker plaatje draaien. Chromophonity, nummer 1. Nou, nummer 1 is hij zeker. Zometeen. Na het nieuws en weer van 10 uur zijn we nog een heel uur bij je met de, daarin. Een mix van de sick individuals. Om je vast voor te bereiden op 2012. Ik zou zeggen, hou me op jouw 106.9, 104.5. Of als je ingezoud bent via de televisie, dan heet ik je ook hartelijk welkom! Fijne dag.